On the pyramid to join the beast and beast of our fatherland africa because we can move the mountains drop your personal individual ambitions just the devil offer and purify our fatherland african people come from your vulture Stand the film because you are the era of the mankind you are the dreams you are the hope you are the future you are the past you are the grandfather of civilization this is what ends the one hold to sit the impossible just takes a little longer out of this world and into another world the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 Baghera Boscalis gaat nieuw land aanwinnen voor de kust van Songdo. Een stad enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van de hoofdstad Seoul. Het land zal worden gebruikt voor nieuwe woonwijken. Boskalis zal daardoor 23 miljoen kubieke meter zand opspuiten. Een van de Jumbo-schepen van Boskalis vaart volgende week naar Zuid-Korea om het werk uit te voeren. Baghera krijgt voor de opdracht 80 miljoen. In Los Angeles is een man opgepakt die met opzet op een groep mensen zou zijn ingereden op de promenade van Venice Beach. De 38-jarige verdachte meldde zichzelf bij de politie. Bij de aanrijding kwam zaterdag een Italiaanse van 32 om het leven, 11 anderen raakten gewond.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 In de randstad staat er viel op de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Daar staat is de AFrit, Leerdam en Gorkum, 5 kilometer. En dat komt door een uitgebrande vrachtwagen. Daardoor is bij Gorkum de rechte rijstok afgesloten. Tot zover de verkeersin.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 We hebben weer temperaturen die liggen zo rond en nabij de 25 graden. Bij CFM lekkere een zonnige muziek. Zo aan het begin van U3. Dat was Mattia Bassar en Ticento. voor Zandvoort en de regio. Welkom bij U3. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albertjan? Uh, ja, wat gaan we doen? Uiteraard, de vaste items zoals er zijn. Om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Frank. En rond de klok van kwart voor vijf... liefhebbers van het gedicht van de week. Het staat wederom in het teken van muziek. Okay. En wel het gevoel van muziek. Uiteraard uh, hebben we rond de klok van kwart over vier of iets later... nog wat Formule 1 nieuws. En voor de rest natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de zomerse muziek door... hier is Mark Anthony. Like a We horen de nieuwe zinger van Mark Anthony, Vivier Mifida. Radio in de zand. Dit is ZFM Zandvoort. En hier is Delegation. Man, it's such a sunny sign Bij CFM, de Muziek uit de jaren 70. Je de groep Delegation en Where is the Love? Het is 16 over 4, tijd voor autosportnieuws. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, we schakelen rechtstreeks over naar de man die tegenover mij zit. Dat is Albert Jan <laughs> met het race nieuws. Ja, even twee, twee korte berichtjes. Allereerst even over de Formule 1. Want de Formule 1-kalender zal in 2014 maximaal. 20 Grand Prix races stellen. Dat heeft Bernie Ecclestone, de grote baas van de hoogste autosportklasse... Uh, woensdag voor een week gezegd. We gaan 20 races rijden, niet meer al dus de 82-jarige Ecclestone. Eerder werd uh, bekend dat de grote prijs van Oostenrijk volgend seizoen na 11 jaar weer terugkeert in het programma. Dat voedde speculaties over hun recordaantal van 21 racers in 2014 die nu door Ecclestone zijn ontkracht. Naast de terugkeer van Oostenrijk is er ook de bedoeling dat er volgend jaar voor het eerst ge wordt gereest in de straten van Sochi en New York. En dan uh, nieuws over Robin Vrijns. Robin Frijns geeft 18 augustus een demonstratie bij City Racing. Dat maakte de organisatie van het Rotterdamse evenement... afgelopen vrijdag voor een week bekend. De 21-jarige Limburgse autocoureur rijdt dit seizoen in de GP2-series... voor het Duitse team Hilmer Motorsport. Daarnaast is hij test- en reserverijder bij Sauber F1. Wat Vrijns de afgelopen jaren heeft laten zien is zo enorm sterk... dat je zou verwachten dat hij de volgende Nederlander in de Formule 1 is. Aldus de organisator Robert Heilbron. De eerder Formule 1 coureur G. Giro van der Garde al vastlegde voor dit race-evenement. Dat plaatsvindt in de binnenstad van Rotterdam. En wel op 18 augustus Robin Freins en uh, Giro van der Garde... te bewonderen tijdens de City Race in, in Rotterdam. Wat een mooi evenement is dat, uh, Albert-Jan. Zou je ja. zo voor eigenlijk ook moeten hebben? Ja, en dan we het nu tijd voor... Ja, maar we krijgen de, de, de historische Grand Prix door het dorp heen. Oké, okay, wanneer is die ook weer? Uh, begin augustus. Begin augustus al? Ja, volgens mij wel. Nee, het is nu begin augustus. Nou, dan in de loop nou okay. Hij staat wel Wou... wel op de kalender. We houden het in de gaten. Door met de muziek. Hier is Danny Martin. Zero. Solo existe el pasado y me toca. Met die, met die muziek. Ja. Staat nummer 1 in uh, Spanje. Oké. Okay. Dus lekker zonnige muziek zo. Op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Dat hoort toch ook zo? Ja, dat dacht ik ook. <laughs> Zeker weten. Wij zitten binnen. Buiten, schijf, ja, ja. Zocht, ook op tv. CFM ja. Text TV. Op kanaal 45. 45. -M -M. En de digitale kijkers gaan naar kanaal 40. De strums aan mama. Hit it. Muziek van de Pasadena's en uh, Ride right On. A tribute to Motown, ja. Yeah. Ja, en ik heb nog ik een leuk artikeltje in, of uh, interview moet ik zeggen, in, uh, in de Zandvoortse Courant. Want uh, wij, wij kennen Piri als Piri, hè? Mm -hmm. maar Piri heeft ook een Kees Piri koper. Kees Piri koper? Kees Piri koper, de zoon van. Want uh, hij is er een van Piri, onze dorpsbewoner Kees Koper. En met zijn 42 jaar geniet hij met volle teugen van de mooie dingen van het leven. Zoals zijn gezin en zijn vissersboot Freedom in de jachthaven Seaport Marine van Uimuiden. Daar ligt die boot namelijk. En dat lijkt me nog wel eens leuk om een keer met CFM een uitje te maken. Want dat kan ook bij hem, hè? Zouden we het CFM een keer gaan, zouden gaan zeevissen met z'n allen? Dat is goed voor de teambuilding. En voor wie eens kennis met hem wil maken met kabeljauwwrak, vaart het ultieme vissersgevoel wil ervaren op open zee, of een idee bij zijn werkgever, dat doe ik dus bij deze, bij CFM, wil opperen voor een bedrijfsuitje, kijk dan even op wwwfreedom zeevissennl wwwfreedom zeevissennl Hebben wij nog een beetje connecties? Ik ja, dat, maar, dat is maar. een kwestie van onderhandelen. Maar okay. ik hoop dat onze voorzitter dit oppakt. Oh, jij bent voorzitter op dit moment. Ja, ja, onze ja. voorzitter die, die zit in Frankrijk, hè, dus... Oké, okay. nou, gaan we gewoon voor, door met muziek? Ja, hier is een lekkere plaats uit de Euro Breakdown. Chris Malinchak, zo vlak voor Red Deer van de Week. tussen drie en vijf, dan hoor je bij CFM... de 40 beste plaats van Europa in de Eurobreakdown. En deze staat daarin ook genoteerd, hoog genoteerd... zelfs op nummer 13. Je hoorde, so good to me. En daarmee werd het half vijf tijd voor het dier van de week. Ja, en die luistert naar de naam Frank. Hey Frank. Ja, hier, Frank. En bij Frank heb ik een andere associatie. Ik ook. Gaat dat weer een beetje, meneer de Visser? Maar goed, we hebben het nu over Frank. en Frank is een hond. Hij is een dochachtige en berghond. Hij is 1 tot 3 jaar oud ongeveer. Wat een lief hond om zo te zien. Ja, zo trouwens. te zien, Maar het verhaaltje, er zit wel een verhaaltje achter Frank. Want Frank is een grote jongen van ongeveer 3 jaar oud. Hij heeft hier op het terrein van de dierenbescherming best wel last van stressmomenten. En kan dan als uiting in de riem gaan bijten en te jumpen tot hoofdhoogte. Dat is dus heel erg hoog. Jij bent 1 meter... Uh, 92. Kan je nagaan hoe hoog die hond kan springen. Frank kan springen. Hierop moet je als baas wel reageren... en met rustige toon hem weer bij de realiteit brengen. Want anders kan dit uit de hand lopen. Hij is sociaal met andere honden... vindt het, meest, het meeste zelfs wel spannend. Hij kan loslopen en luistert vrij goed. Met kinderen zou geen optie zijn. Want dit door, want dit door zijn toch wat lompe uh, uh, acties... kan hij kinderen afschrikken. Hij kan ook wel bij katten... maar vindt hij ook best wel spannend... en dan gaat ze liever uit de weg... Maar wat dat betreft is het niet zo'n held. Hij vindt het super uh, om bijvoorbeeld met de baas op behendigheid te gaan. Een behendigheidstraining. Oftewel lekker actief bezig zijn. Het, is, het alleen zijn kan hij, maar hij moet natuurlijk wel opgebouwd worden. Ze zoeken voor deze jonge baas een zelfverzekerde baas... Met die toonbare ervaringen heeft in het africhten van uh, honden. Bent u diegene die het dieren zoekt? Want daar verblijft hij namelijk momenteel. Frank verblijft in het Dierendhuis Kennemeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888. Of kijk even op wwwdierendhuis Dus ga voor Frank of een van de andere leuke dieren naar het dierenhuis Kennemeland... aan de Keesomstraat nummer 5, hier in Zandvoort. down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a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 to pity the days can't be like the nights in the summer in the city summer in the city ...zo op de zaterdagmiddag bij C.F.M. op de radio. De The Laughing Spoolful en Summer in the City. Morgen hebben we weer een geweldig evenement in Sonvoort. Plas du Tetre. Ja, in ja. een Franse sferen. He. Ja, dat zijn wij eigenlijk ook een beetje he, met de muziek. Laat maar horen. Hier is Julian Clark en This Melody... That's why. van uh, vanmorgen wakker en herkens, dit nummer in mijn hoofd, hoe ik eraan kom, Muziek uit 1975, he, he, denk van, nou, die moeten we gewoon vanmiddag gaan draaien bij Salzburg op zaterdag, bij deze hebben we hem helemaal voor je gedraaid, hier is splitsing en wind en zeilen. Naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. Ik ...bij de vinyljaren bij CFM, albert -Jan. Tussen twee en vier. Dan draaien ze twee uur lang alleen maar vinylplaten. En ze zijn blij, want we hebben er een tweede pick-up bij. Ja, plaatsspeler, ja. vrij taal. Een, een plaatsspeler, nou, doet het ook nog. Luister maar, daar komt hij aan. Heren van de techniek, hoor je hem nou wel? Dit is dus de rechte draaitaf. <laughs> Hier is again. Dankjewel, wel Hi, baby. Hello. I'm oh, just great. Me too Can you imagine? Uh -huh. Here we are Just you I uh. I tell you what What? Why don't you come over here I have something I want to say to you Here I am Again okay. This couldn't happen again This is that once in a lifetime This is a thrill divine What's more This never happened before Though I had prayed for a lifetime This moment forever, never but never, never again, but never, never again. mensen die van dat digitale gedoe houden, Weet je wel, die zeggen nog steeds van... Nee hoor, een plaat klinkt echt niet beter dan een cd'tje. Nou, moet je eens horen wat een geluid eruit komt. Yeah. Het is gewoon de uh, ouderwets vinyl wat we zojuist voor je draaiden. Dat was de single van The Night People, And Again. En daarmee is het kwart voor vijf geworden, tijd voor het uh, gedicht van de week. En deze week gaat het gedicht van de week over muziek. Ik loop de kamer in en zet mijn muziek aan. Het helpt mij bij het bedenken wat ik fout heb gedaan. Ik luister vooral de droevige liedjes die voor mij een speciale betekenis. Die mij nog meer doen beseffen hoe erg ik je mis. De liedjes die ik op heb staan, ze lijken allemaal over jou te gaan.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 Het liefst zou ik zo'n nummer voor je willen zingen, zodat ik eindelijk eens tot je door kon dringen. De teksten omschrijven mijn verdriet. Ik huil als ik alleen ben, dus niemand die het ziet. De nummers laten mij denken aan jou. Ik huil, maar ik droog mijn tranen gauw. Ik probeer vaak uit te huilen, maar mijn tranen raken op.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 Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Jullie Tom Brown in voor Jamaica. Die zal bijna nog twee uurtjes doorgaan. Ja, hè? gaan we door? Nee nee, nee, nee, nee. Kan helemaal niet meer. Nee, kan niet want we meer. we hebben een uh, nieuwe show zo dadelijk. Entertainment for you na vijf uur tussen vijf en zeven. Met Mark Otter. Zijn Live. Allereerste keer. Ja. Live vanaf de tolweg 10A. Uw lokale zender ZFM. We wensen Mark erg veel uh, sterkte de komende twee uur. Ja, veel plezier, Mark. Veel plezier. Geniet ervan. En luisteraars, blijf luisteren. Want de programma's van ZFM zijn het absoluut het luisteren waar. Wij zijn er volgende week ook dan weer op de zaterdagmiddag. Tot dan. Dag. Doei.